In de Amsterdam Arena is de ledenraad van Ajax bijeen voor een speciale vergadering. Er wordt gesproken over het conflict tussen Johan Cruijff en het bestuur van de club. Vorige week keurde algemeen directeur van de Boog een reddingsplan deels af dat was opgesteld door Cruijff en een aantal andere oudspelers van Ajax. De ledenraad die nu bijeen is, is bevoegd om het bestuur weg te sturen. Of Cruijff er ook bij is in de arena is onduidelijk. Net als bij andere banken zijn ook de beloningen bij Van Landschot bankiers vorig jaar flink gestegen. Ten opzichte van het crisisjaar 2009 is de vergoeding van topman Dekkers verdrievoudigd. Dat blijkt uit het jaarverslag. Dekkers vaste salaris ging van 500.000 naar 650.000. Daar kwam ruim een half miljoen aan variabele beloning bij. Een jaar eerder kreeg Dekkers het niet. Van Landschot zegt dat de stijging in overeenstemming is met de wet financieel toezicht en de code banken.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 Het weer bewolkt en af en toe regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen opnieuw regen. Het is dan 11 graden op de Wadden... en het wordt 17 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal. Aan WB Verkeersinformatie. Er staan nog drie files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Knopend Eemles en Eembrugge 3 kilometer... A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum ook 3... en op de A28 Utrecht richting Amersfoort... tussen de Uithof en den dolder 3 kilometer...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 Dit is Radio 1, de NTR. En ja, stof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een gerenommeerd uitgever en schrijver... die net een biografie over Willem Elschot heeft geschreven... waar we trouwens wel een kleine twintig jaar op hebben moeten wachten. En hij is kerstvers onderscheiden met de nog betrekkelijk nieuwe prijs... De Waardering, vanwege zijn grote verdiensten... voor de Nederlandse lied- en kleinkunst. Hier is Fik van der Rijt. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond bij Kunststof van woensdag 30 maart. Cultuur en mediaprogramma van de NCR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag... op Radio 1. Fik van der Rijt, welkom. Ja. Eergisteren werd bekend dat jij de tweejaarlijkse prijs de waardering krijgt... voor je, ik citeer, structurele, speciale, vrijwillige prestaties... Achter de schermen van de Nederlandse Kleinkunst. De prijs wordt op 9 april aan je uitgereikt. tijdens de finale van het concours voor de Wim Sonneveldprijs. tijdens het Amsterdamse Kleinkunstfestival is dat. Nou, kortom, in het Hol van de Leeuw. Een paar weken geleden, zo rond de lancering van de biografie Elschot. over Willem Elschot, waar je die twintig jaar aan gewerkt hebt. Toen, uh, toen werd jij naar Café de Smoeshaan in Amsterdam gelokt. Ja. En toen kreeg je te horen dat je die prijs kreeg. Ja. En toen, dacht ik... en toen was je daar helemaal niet mee bezig. Nee. Ja, Allemaal minst. Uh, ja het was natuurlijk ontzettend leuk om een, om een prijs te krijgen. Ik heb nog nooit een prijs gehad. Je dus, uh, hebt nog geen af, één prijs gehad? Uh, in het lange leven van je? Nee, maar gewoon zo'n prijs die uit het niets komt, zeg maar. Ja. ja. En, uh, dus dat was ontzettend leuk. En tegelijkertijd dacht ik, goh, een beetje verwarrend. Want er staat ook een biografie op stapel. Vanaf volgende week brandt het circus rond die biografie los. Dus toen heb ik gezegd, goh, ik vind het hartstikke leuk... maar misschien is het wel handig om het uh, pas bekend te maken. O, oh, daarom is het zo als lang als onder die, de pet. Als, als die biografie een beetje is uitgewoed. Oh, je hebt dit eigenlijk zelf geregisseerd. Dit, dit, dat is een groot nieuws. woord, we hebben het erover gehad. En ik heb gezegd: van, het is misschien handiger om het. Uh, ja, die, die prijs wordt toch pas in april uitgegeven. Zo zou Elschot dat ook wel doen, denk ik. Hè? Misschien wel, ja. Misschien die wel. zou ook wel enige regie geven op uh, moment van bekendmaking en dergelijke. Ja, kijk, wij hebben natuurlijk als, als uitgever heb ik heel vaak met prijzen van doen. Dan word ik heel vaak uh, in vertrouwen genomen. Laatste keer nog met de PCO-prijs voor Hans Vraag. Ja. En uh, ja, dan moet er altijd flink heen en weer gepraat worden. Hoe maken we het bekend? Waar maken we het bekend? Wanneer? Wat is het goede moment om Wat te doen? Wat is het bekend? goede moment. En uh, ja, dan begint de campagne. En uh, met Hans Verhagen in dat tijd was het ontzettend leuk. Toen, die moest naar de tandarts toe en nou ja, die hebben we daar weggehaald. En Ik weet het allemaal niet meer, maar hij kwam precies op het juiste moment de uitgeverij binnen. Maar en ik begrijp dus, door... dus, dus de campagne uh, Willem Elschot. Daar zitten we nu eigenlijk in de start van de campagne Willem Elschot. En we zitten nu aan het begin van de campagne de waardering voor, uh, voor Vic van der Rijten. Dat uh, ja, loopt natuurlijk allemaal door elkaar. Wij zijn slaaf heeft... van jouw campagne. <laughs> nee, het, het ene heeft natuurlijk allemaal met de ander... Van doen. Ja. Ik vind het ook heel leuk dat het woord Elschot valt in het juryrapport. Dat dus is dat ook... ook de publicaties uh, die ik uh, op mijn naam heb staan... onder andere over Elschot worden in het juryrapport genoemd. Dat ja. vind ik ook leuk. Kijk, voor mij hoort het allemaal bij elkaar. Maar wat heel opvallend is, de afgelopen weken... waar ik echt eindeloos veel geïnterviewd ben over Elschot... heeft niemand het verder over mijn andere activiteiten gehad... over het Nederlandse lied, over mijn uh, uitgeverschap en dergelijke meer. Ja. Dat is typisch Nederland van nu. Je mag maar één ding zijn... De Uomo Universale, het ideaalbeeld van de... Ja, maar daar van heb je het, de, het programma de... Kunst of Radio voor. Wij, wij doen gewoon wel die Nou ja, Uomo ik ben blij. Universale. Dit wordt de eerste uitzending. We willen alles, elkaar alles komt. bij elkaar brengen Maar dat viel me erg op de afgelopen week. Hè. Dat, uh, mensen willen dus één imago van je hebben. Terwijl je bent veel meer. Hè. Je bent vader, je bent uitgever, je bent Else Je zingt af en toe zijn liedje. En, je stelt en vind je het, het leuk om, samen. om het over die, die hele mensfik van de rij te hebben? Ja hoor, die mens die mag je heel even vanavond. Van, van boven tot onder. Ja. Maak je zakken maar leeg. Nou en no. af. Zo, nou heerlijk. Vraag me er nu al op. Uh, jij, jij wordt dus uh, bekroond voor je liefde en inzet voor de kleinkunst. Voor het Nederlands Talig Lied onder andere. Dan denken wij misschien... Uh, uh, we denken aan Nederlands Cabaret vanzelfsprekend. We denken aan Ramses Shaffi, We denken aan Paul van Vliet. We denken aan Remon van het Groenewoud. Ook Nederlands Tadig. Dat is natuurlijk een van je hele grote muzikale helden. Uh, maar jij vertelde de jury die bewuste avond in de smoes aan... dat je nieuwste onderwerp van onderzoek... nou niet bepaald een heel cabaretesk... tenminste niet voor de hand liggend cabaretesk onderwerp is. En wat was dat onderwerp? De teksten van de jeugd van tegenwoordig. Oh ja, ja dat is toch fantastisch wat die luid doet. Dat is taalvernieuwing. En. Uh... Ik kan ze niet verstaan, die teksten. Dus dat was een goede reden om de jongens te vragen of ze die teksten op schrift wilden zetten. En uh, wij maken daar dan graag een boek van. Dus dat is, dat is je nieuwe project, de teksten? Nou ja, niet mijn dat is een van de projecten die de uitgeverij doet, die ik als uitgever doe. Ik ben ja. er niet persoonlijk bij betrokken. Uh, we hebben er een, uh, een jonge jongen opgezet die die teksten allemaal van de cd's gaat afluisteren en gaat noteren. En dan gaan ze naar de jongens van de jeugd, die controleren ze. En dat wordt dan een hele leuke liedbundel. Ja, nou laten we even luisteren hoe de jeugd van tegenwoordig uh, omgaat met teksten. <middels>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 Naar kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op mijn lijken. Mijn broeder vergeten die stap opzij. Ja, en daar dan een analyse op. Ja, ja. ja, dat is dan de volgende stap. Dat we een professor inhuren die dan die teksten gaat analyseren. Ja. Een mooi taalboek van gaat maken. Maar is het ook niet de hoogste tijd... dat, dat die wereld van kleinkunst en cabaret... Uh, een beetje opgeschud wordt. Nou, dat gebeurt dus, bijvoorbeeld door dit soort jongens. En dan zit ik ook op het puntje van mijn stoel als uitgever... om er meteen bij te zijn. Ja? Ik hou zelf helemaal niet van het woord kleinkunst. Daarmee maak je jezelf klein. Je hebt kunst, lichte kunst, zware kunst. Dus noem het dan liever lichte kunsten, zeg ik dan maar. Uh -huh. uh, maar uh, natuurlijk moet het op... Uh, die taal en, de, en het Nederlands lied is voortdurend in beweging. En ik vind het dus heel leuk om nou... Uh, te horen hoe de jeugd van tegenwoordig weer een, een bijzondere draaiende rap geeft. He, ik, ik, ik ben niet zo'n fan van veel van die rappers. Het is me allemaal te ernstig, te, te, te serieus, te kwaad ook allemaal, te agressief. Mm -hmm. En ik vind deze jongens... Uh, op een leuke manier met taal zijn, omgaan. Ze zijn geestig. Yeah, yeah. En ze zijn, ja, wat Cotonby met de taal deden, doen zij op hun manier op het ogenblik. Yeah. Uh, wat, wat ook een vorm van cabaret of in ieder geval wat als een vorm van cabaret beschouwd kan worden... is wat er op dit moment gaande is uh, in Amsterdam. Ja. Namelijk de ledenraad van Ajax is uh, bijeengekomen om 18 uur vanavond. Daar is groot materieel voor uitgerukt uh, in den landen. Uh, iedereen staat klaar om te horen wat uh, Messias Kruijf uh, uh, te melden heeft. Uh, de, er is, om um, even voor de duidelijkheid... er is een machtsstrijd gaande tussen Johan Kruijf, uh, de oud-voetballer... En, uh, en het bestuur van, uh, of de directie moet ik zeggen, van Ajax. Uh, jij volgt dat op de voet, neem ik aan. Een klein, nou, op de voet is het te groot woord, maar ik weet er natuurlijk wel uh, genoeg van. Ik wist er ik, natuurlijk ik... weer niks van, maar ik heb me door NRC Next vandaag laten informeren over dit nieuws. Dat is twee pagina's waarin het helemaal in, in kaart is gebracht. Dit heet de Vijfde Oorlog. Dit is dus de vijfde keer dat Kruif uh, vol in, uh, in, in, uh, ja, in botsing komt met, uh, met Ajax, met het bestuur mm -hmm. van Ajax. Uh, vind je het goed, dapper, dat hij dit gaat doen? Of uh, hoe kijk je er tegenaan? Ja, ik heb eigenlijk ge, uh, voor het eerst in mijn leven geen mening geloof Dat kan hè? bijna niet, Fik. Uh, nee, dat kan bijna niet. Maar ja, ik vind die van de boog... Dat, dat, dat, hè, als je naar zijn verleden kijkt, die man waar die is geweest... heeft hij het uh, in ieder geval brandend achtergelaten. Hè? Ja. Of het... Uh, ja, die Basato-club komt hij vandaan. Hij heeft in het verleden uh, met telefoonbedoeningen uh, heeft gezeten. Als je die zijn doopstil legt, dat is ook niet zo'n beste man. Ja, Kruijf, uh, die pakt het op zijn Spaans aan. In, in Spanje zijn dit hele gebruikelijke taferelen... dat je dus kleine groeperingen hebt die een eigen trainer hebben... en op die manier proberen een club in handen te krijgen. Dat is dwars tegen de Nederlandse democratische poldertraditie in. Hè. Hier, wij zijn nu helemaal gewend uh, dat besturen gekozen worden... voor zoveel jaren en dergelijke meer. Kruijf, die komt nu met een plan... He, waarbij hij dan twee, uh, jong, twee jongens, Bergkamp en Jonk, naar voren schuift. Maar dat gaat natuurlijk ten koste van een stuk of vijf, zes mensen. en noem maar iemand, zoals Danny Blind, ja. die zijn hart en ziel aan die club gegeven heeft. En ja, over wiens hoofd nu een soort uh, kruisgericht gevoerd wordt. Dat vind ik ook allemaal niet even smakelijk, eerlijk gezegd. Nee, nee dus, dus een schoonheidsprijs verdient dit sowieso niet. Nee. Maar denk je dat, dat in dit polderlandje uh, uh, uiteindelijk... Kruift dan wel uh, een, een, een voet aan, aan, aan de grond krijgt? Nou ja, dat hangt er vanaf. Het hangt er heel erg vanaf of hij vanavond aanwezig is. In op het, hij, is op de... hij vliegt zichzelf in, heb ik begrepen. Ja, wordt maar, ingevallen. maar waarschijnlijk pas op het moment dat de stemming geweest is. Of maar... Ja. Ja, ik weet het niet. Het zal nu blijken, je hebt de grootste kansen dat die ledenraad... want ja, die worden ook onthoofd op het moment dat ze meegaan met Cruijff. Zeker. Dus je hebt kans dat die ledenraad nu tegen is. Nou, dan organiseert hij een algemene ledenvergadering. En ja, waarschijnlijk krijgt hij dan op die manier wel de macht in handen. Ik denk dat er zoiets gaat gebeuren. Deze vijfde oorlog tussen Ajax en Cruijff, of Cruijff en Ajax, hè. Ik zat dat artikel te lezen en toen dacht ik, Willem Elschot zou hier wel raad mee weten, denk ik. We, ja, de mensel, het menselijke onvermogen, het machtsvertoon, de machtswellust. Hij zou het met de nodige humor bekeken hebben, dat zeker. Hij zou ze absoluut zelf geen politieke rol gespeeld hebben. Het was een absolute eenling. En uh, zeker niet iemand die uh, massa's zou toespreken... of aan zijn kant zou proberen nee, te Nee, krijgen. maar vanaf de, als, als observator had hij hier wel, uh, ja, had hij hier uh, wel iets, een mooi tafereel een uit. Een soort familieruzie. Te he, en hij heeft een boek geschreven, Pensioen. Dat gaat eigenlijk heel veel over zijn schoonfamilie. Dat is een heerlijk boek om te lezen. Waarin een ruzie, of waar het gedoe om een pensioen uh, ja. uh, centraal staat, hè? Ja. ja. Goed, uh, mensen kunnen uh, trouwens, als er nieuws is van Ajax... laten we dat natuurlijk horen. Ragnar Niemeijer is namelijk uh, te plekken, dus dan horen we dat. Uh, u kunt reageren op deze uitzending thuis. Doe dat dan via onze uh, website radiokunststof.nl. Daar kunt u in het gastenboek een reactie op deze uitzending uh, achterlaten... of een vraag stellen aan Fik van der Rijt. Hij is uitgever, hij is publicist, hij is muziek kennisverzamelaar, verzamelaar, hoeder van bedreigde muzieksoorten... noemt hij zichzelf, bloemlezer, biograaf van de Vlaamse schrijver... Willem Elschot. Kortom, een veelzijdig mens. En je zei eigenlijk al, Fik, van die, al die dingen die ik doe... die zijn eigenlijk allemaal met elkaar verbonden en verweven. Op welke manier eigenlijk? Um, ja, het, bijna alles komt eigenlijk voort uit liefde voor taal. Uh, Elschot beschouw ik als... Een van de grootste stilisten uit de Nederlandse literatuur. Uh, mijn liedkunst, de liefde daarvoor, die is heel erg gevoed door Willem Wilmink. Die in de jaren zeventig uh, docent was op het instituut van Nederlandistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Ja. En ja, ik had natuurlijk al een zekere liefde voor het lied. Maar dat ging heel breed: van Beatles tot Stones tot psychedelische muziek tot uh, keiharde rock en roll. Maar ik had er ook altijd een warm plekje voor het levenslied. En niet zo meteen de smartlap, Was dat verhaal, een verborgen plekje? Ja, bijvoorbeeld. Geheimgehouden plekje. Ja, zo'n lied als toen wij van Rotterdam vertrokken, Ketel Binky", dat vond ik een prachtig liedje. Ja. En Willem Wilming kwam op college met zijn accordeon... En zong dat lied, Ketel Binky", En begon ons uit te leggen uh, wat er zo bijzonder was aan dat lied toen wij van Rotterdam vertrokken. Niet uit Rotterdam, begon hij uit te leggen wat het verschil was tussen vertrekken uit en vertrekken van. Leg dat eens uit dan? Als je uit Rotterdam vertrekt, dan kom je niet meer terug. Ah. Maar als je van Rotterdam vertrekt... dan vertrek je van de haven van Rotterdam, van de reden van dan Rotterdam. Dan voer je uit. Dan vaar je ja. van die stad ja. uit. En dan ja. kan je ook weer terugkomen. Nou, En die al zeeziek in het foksel lag. Nou, dan gaat hij uitleggen wat Voksel is. Hij zegt, ja, door het, door het gebruik van al die zeemansstermen in dat nummer... Uh, wordt het ook heel dicht bij de zanger gehouden. Hè? Het is een soort gehengtaal waarin dit lied staat. Het vooruit wordt er over gehad, over het kombuis wordt er gezongen. Mm -hmm. En hij maakt dus duidelijk dat dat een soort vaktaal is... die dan door die zanger wordt gebracht. En daarmee ben jij als luisteraar meteen op het puntje van je stoel... van hé, hey, hier wordt een wereld geopend die wij niet kennen. En uh, dat was ontzettend boeiend om, om, om dat te om zo'n zo, een zogenaamd eenvoudig lied uit, uit de populaire cultuur... als Ketelbinkie behandeld te, te krijgen. Dus Wilmink, Willem Wilmink is voor jou een van de belangrijke taal geweest in, in, in ja. je leven? ook omdat hij uh, geen onderscheid tussen hogere en lagere kunsten wensde te maken. Dat was in de jaren zeventig uh, nog vrij ongebruikelijk. Op het ogenblik... Uh, denk ik dat de lagere kunsten in alle opzichten gewonnen hebben. De hogere kunsten die worden nu verdacht gemaakt en intellectueel. Maar bij mij loopt nou juist alles door elkaar. Uh, Elschot vind ik net zo interessant als ketelbinky, als de jeugd van tegenwoordig. En uh, je ziet dus nu ja, dat iedereen eigenlijk op alles wat populair is uh, afloopt. Maar het is ontzettend leuk om ja, je, je, je cultuurvisie wat breder te maken. Te maken. Ja, dus het hele spectrum uh, uh, te bekijken. En dan, maar dan bekijk jij het eigenlijk heel, heel erg op de precisie van de taal. Het gebruik ja. van de taal. Nou, Laat ik zo zeggen, je hebt, uh, of je nou smachtlap hebt, levensliederen hebt... of hogere literatuur, dan beide heb je een normering in. Je hebt dus in het levenslied heb je prachtige uitingen. Bijvoorbeeld Ketelbinky, wat heel hoog staat. Je hebt ook verschrikkelijke lelijke uh, liedjes... Ja, noem dat Nou ja. <laughs> laat ik ja, dat nou eens op, niet doen. Nou ja, toen onze mop een moppie was, dat is een erg leuk liedje. Maar Echt, dat wel staat... Het was zo aardig om te zien, Dat ja. vond ik nou altijd zo'n lief, nou, lief liedje. Nou, ja, lief ja, liedje, maar, je staat je op, maar staat binnen het genre op een minder hoog niveau dan toen wij van Rotterdam vertrokken. Nou, zo heb je ook in de, hogere li en de literatuur hetzelfde. Niet elke literatuur is belangrijk. Je hebt ook binnen de literatuur een waardeschaal. En het is nou, zo: er we, zijn heel we... veel verschillende genres. En binnen elk genre heb je hoogtepunten. En dieptepunten. Nou, ik keur geen enkel genre af, maar probeer in alle genres het beste te vinden. Nou goed, dus dan doen we eventjes in de genres waarin jij je beweegt. Voetbal laten we buiten. Oh ja, nee, dat weet ik. want, want daar ben je uiteindelijk ook geen specialist ja. in. Hè? Maar als je dan gewoon kijkt naar de Nederlandse, uh, Nederlandstalige literatuur. Ja. Komen we dan eigenlijk automatisch bij Willem Elschot uit? Uh, dan als... zou je ook bij Arnold Grunberg uit kunnen Natuurlijk, komen. Natuurlijk, maar het is dus niet of-of, maar en-en. Kijk, wat. De eer, voor mijn, de een, een, de wat mij voor mijn kenmerk is van uh, grote literatuur, is dat er altijd een, een zeker gevoel voor humor in zit. Dus al die schrijvers die geen zelfspot hebben, die staan bij mij al een ontzettend stuk lager dan de schrijvers die dat wel hebben. De pedanterie, het, het pretentieuze, dat is iets waar ik niet dol op ben. Waarom eigenlijk niet? Omdat uh, ja, die schrijvers zitten zichzelf in de weg tussen jou als lezer en het product dat ze gemaakt hebben. Uh, als dat te pedant gebracht wordt, dan, dan, nou, dan geef ik even niet thuis. Nee, maar over, over, wil je daar dan wel ook namen bij noemen? Ja. Welke schrijver is jou te ernstig? Nou, er zijn heel, heel veel. Uh, ja, god... Uh, uh. Ik schrijf ja, de, Ik praat eigenlijk veel liever over, over de auteurs die, die wel die zelfspot die, die ja, hebben. begrijp ik ook wel. Dat je dat Elschot, Hermans, Reven, uh, Grunberg, dat zijn de grote. Ja. En Moelis dan, bijvoorbeeld? Nou, Moelis is dus iemand die inderdaad uh, heel pedant ook als schrijver in het leven heeft gestaan. Hij heeft een aantal prachtige boeken geschreven. Ik vind zelfs het beste boekje Het Mirakel van hem. Ik mm -hmm. vond het ook grappig dat bij het overlijden... dat een paar auteurs, onder andere Arnold Gumberg, dat boekje juist naar voren bracht als een van zijn mooiste boekjes. Omdat daar dan uh, toch ja. weer een humoristische of een lichtere toon in Een lichtere toon ook. Ja, mogelijk. Ja. Het, is veel het is veel moeilijker om licht te schrijven dan om zwaar te schrijven. Het is veel makkelijker om tranen op te wekken met literatuur... dan om een lach op te wekken. Ja. Wanneer wist je eigenlijk dat dit, uh, uh, dat dit eigenlijk het pakketje was... het pakketje Fik van de Rijt waar hij zijn hele leven mee doet? Van, dat is namelijk zo. Al jouw werk, of het nou uh, plaatjes is... Uh, ja. of het nou he, verzamelboxen, liedteksten of, of, of, of een biografie... het komt allemaal uiteindelijk op hetzelfde liedje neer. Wanneer wist je dat, dat dat het was? op hetzelfde liedje. Ja, dat is heel automatisch ontstaan. Ik, ik, ik was op 16, 17 jaar leeftijd al ontzettend fanatiek bezig... om de muziek te volgen. Radio London, Radio Caroline. De soulmuziek de psychedelische muziek, dat lag niet voor de hand. Ik ben eigenlijk altijd op zoek naar dingen die ten onrechte over het hoofd worden gezien. He, we vergeten wel eens, in de jaren 60 werd er helemaal geen zwarte muziek gedraaid op de radio. Ik ben eigenlijk altijd op uit om een soort van rechtvaardigheid uh, in mijn werk te stoppen. Ja. Misschien is dat eigenlijk wel uh, dus de, de, de drijvende kracht. De, klei, de kleine man? Ja, of de dingen die ten onrechte over het hoofd worden gezien. Ja. Wij praten daar zo over verder, maar mee, die zit niet voor niets natuurlijk bij Ajax... om te horen hoe het uh, toegaat. Ragnar. Goedenavond. Goedenavond. We zijn beland in de Vijfde ja, oorlog. Vertel het maar. Ja, het is Bijltjesdag, zo blijkt in, in Amsterdam. Want uh, het bestuur van Ajax stapt op. Dat is eigenlijk vanavond heel snel besloten. Uri koronel, de voorzitter, verdwijnt. Hetzelfde geldt voor Cor van Eide en Joop Krant, andere bestuursleden van Ajax. En ze stellen ook hun positie in de raad van commissarissen al dan niet meteen ter beschikking. Het heeft ermee te maken dat er veel onrust is. Dat er, uh, ja, die onrust is schadelijk voor Ajax, zo zegt het bestuur in een, in een persbericht. En ze hopen hun verantwoordelijkheid voor de club te nemen... en ja, uh, ruimte te bieden om uit de dreigende impassen te komen. Dat zou je kunnen zien als een uh, dikke overwinning natuurlijk voor Johan Cruijff. Want ja, die wil hier zijn revolutionaire opleidingsplannen gaan, gaan presenteren. Ik heb begrepen dat zojuist ook Bergkamp hier is aangekomen. Een van de mensen die in het driemanschap samen met Frank de Boer en Wim Jonk. Ook hij is gearriveerd. Uh, dat zij uh, misschien wel uh, die plannen ten uitvoer kunnen gaan brengen. Maar in ieder geval komt het erop neer dat uh, het bestuur van Ajax dus weg is. Hoe die kolonel als voorzitter kan ja, de situatie uh, niet meer hendelen. Het belang van Ajax wordt geschaten. Ze treden ook terug uit de raad van commissaris. En dat zou kunnen betekenen dat daar dus mensen kunnen komen die de lijn kruif aanhangen. En dat is vanavond allemaal heel snel duidelijk geworden. Want die vergadering... Maar over zoveel is gezegd, het begon om een uur of zes. Nou, inmiddels zitten we rond de klok van tien voor half acht, vijf voor half acht. En is de beslissing dus al genomen. Ja. Zeg, en is Kruijs zelf al gearriveerd eigenlijk, uh, Ragnar? Ik begreep dat dat zo rond deze tijd uh, zou zijn gebeuren. Dat hij rond de klok van tien over half zeven op Schiphol is geland, hier naartoe onderweg is. En achter mij gaat nu de persconferentie van uh, het bestuur van Ajax, dat dus is afgetreden, beginnen. Oké, okay, dankjewel. Nou toch wel groot nieuws is dit, hè? Fik, jij zit er een beetje bij te grijpen. Ja, ja, hij laat zich zo droppen op Schiphol het is wel geweldig. Maar ja, hij moet het van tevoren geweten hebben, want anders zou hij niet zo mooi op, precies op tijd uh, landen, Precies op, de, op, dus de, op tijd hij moet arreferen. toch een ticket gekocht hebben, dus er zit toch wel wat meer achter. neem ik aan. Hij heeft wel gevoel voor drama, kun je dan stellen, ja, toch? Ja, ja, ja, ja. Ook ja. dat, ook ja, dat. Ja, ja. goed. goed. Uh, Fik, we hadden het over jouw liefde voor uh, jouw liefde voor, voor, de, voor de Nederlandse tekst, voor uh, de, de toon, hoog en laag, in hoog en laag samenkomt voor humor. Um, en, en dat komt allemaal eigenlijk ook tot uiting in de biografie... waar je de afgelopen jaren aan gewerkt hebt. En ja, zolang ik jou ken, en dat is toch zeker wel 25 jaar... Uh, kwam je met de mededeling Er komt een biografie aan van Willem Elschot. En nou, die biografie is pas iets van... 1998 ben je daarmee begonnen. Uh, ja, ik weet geen 25, ja. Nee, maar je had het altijd al heel veel over Elschot. En toen kwam die biografie. Mm -hmm. En toen kwam er een moment dat ik er niet meer naar durfde te vragen. Nee, mijn hele omgeving. Nou, ik hoorde het op een gegeven moment drie keer per dag. En... Uh... <laughs> En op het boekenbal elk jaar natuurlijk weer. En het punt is, ik had nooit zo'n ambitie om die biografie te schrijven. Wat ik veel leuker vond, aanvankelijk, was dus om uh, onbekend werk van Elschot tevoorschijn te toveren. Zo is het ook begonnen. Ik ben dertig jaar geleden, heb ik een eerste stuk over Elschot geschreven. En dat was eigenlijk meer een soort artikel van verwondering. Hoe is het toch mogelijk dat een van de beste schrijvers van de 20e eeuw, dat daar zo weinig over bekend is? Ik kwam in Antwerpen en vond daar in het Letterkundig Museum... stapels vol met interessante brieven die nooit waren uitgegeven. Ja. Dus de eerste tien, elf jaar van mijn Elschot-onderzoek... ben ik alleen maar met die brieven bezig geweest ja, om 98, die uit te geven. In 1998 ben je door de, door de familie benaderd om, om de biograaf van Elschot te worden. En vanaf dat moment... Ja, begon dat natuurlijk te rijpen. Je hebt ontzettend veel onderzoek gedaan. Je bent de kelders ingegaan, nou, uh, enzovoort, enzovoort. Wat was in dat proces nou hetgene wat het wat jou betreft zo tijdrovend maakte? Zo, zo en, het, het onderzoek en het feit dat ik natuurlijk een baan heb. Ik uh, ben uitgever en ja dat is een baan van ongeveer 60 uur per week. Je neemt de manuscripten mee naar huis. Je bent eigenlijk altijd in dienst van anderen. Uh, het, er zijn veel presentaties, noem maar op. En De concentratie van... Eén onderwerp, ja, dat lukt je gewoon niet. Je kunt zo'n boek heel moeilijk bijdoen. Daarom heb ik ook op een gegeven moment, pas in 2003 heb ik een jaar vrijgenomen. Echt om onderzoek te doen. En toen heb ik dat beruchte zakelijke archief helemaal doorgenomen. Dat waren tienduizenden bladzijden, correspondentie, allemaal in het Frans. En ik moest dat zakenfrans maar eigen maken. En ja, ik heb uh, dat archief eerst helemaal moeten uitzoeken, op volgorde moeten leggen. In mappen moeten steken, daarna laten kopiëren, alles chronologisch gelegd, gelezen, aantekeningen gemaakt. Nou, en toen was het uh, inmiddels juni 2004. En toen moest ik daarna weer aan het werken. Toen kreeg ik die drukke baan weer. Ja. En kortom, het is, het is wel goed geweest. Want, kijk, om, als ik op dat moment het boek had geschreven... was het een veel te dik boek geworden. Dan, dan, had, ik, dan, dan, had, dan had ik misschien wel niet... 500 pagina's ja. over zijn zaken geschreven. Ja. En ik wou altijd, net als Elschot, een beknopt boek schrijven. En ja, waar zwangerschap bestaat volgt het baren vanzelf de gepaste tijden, heeft Elschot geschreven. En je kunt eigenlijk zeggen, het, moest, het kindje moest nog een beetje indalen. En de afgelopen jaren heb ik heel veel nagedacht. Er is geen dag geweest zonder dat ik aan Elschot dacht. En zo uh, in 2009 dacht ik, ja, nu weet ik genoeg. Want ik heb ook nog heel veel aanvullend onderzoek moeten doen... over de Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld. Over zijn rol in het voedingscomité. En, nou, talloze kleine details... En som, soms zit er in één zin drie weken onderzoek in dat is, boek. dat is echt wel duidelijk als je het boek leest. Want je krijgt, gewoon een, je krijgt niet alleen de geschiedenis van uh, Elsgott zelf in, in, in ja. kaart. Van Alfons de Ridder, zoals zijn uh, officiële naam was. Maar ook van, van de ontwikkeling van, van, van, van Antwerpen, van Vlaanderen, nee. van België, van Europa. Daar zitten natuurlijk wereldoorlogen in en ga zo maar door. Dus het is een heel rijk een ja, ik kan niet, niet een pure schrijversbiografie schrijven. Uh, Zo'n Nederlandistieke biografie. Hè, van, want dat is ook het aardige van Elschot. Hij heeft nauwelijks deel uitgemaakt van een literaire beweging. Hij heeft heel kort heeft hij met de braak omgegaan. Ja. Maar ja, die mannen lagen elkaar niet. En ja achter de rug zat uh, te maken met Dupron, grappen over hem te maken. Dat het toch Voyageur proza was. He, dus dat lustte elkaar niet goed. Elschot was in de eerste plaats zakenman de ridder. En ging volstrekt zijn eigen weg. Dus ik wou hem vooral als zakenman tonen. He, als familieman. Natuurlijk ook als, vader als schrijver. Vader van een groot Ja, vader. Hè? He, waar hij zich zeer verantwoordelijk voelde. Uh, daarnaast natuurlijk ook als schrijver. Maar dat is hij maar van de bijna 80 jaar dat hij geleefd heeft, is hij maar 30 jaar schrijver geweest. Het grootste deel van zijn leven was hij niet schrijver. Maar over, zakenman was hij over, altijd. Over, over die, die vrij pittige zakenman die hij was, daar gaan we het zo ja. nog over hebben. Wij spraken met Cyril van Tilborg. Hij is voorzitter van het Willem-Elschot-genootschap. Hij is ook oud-bankdirecteur, dat vind ik leuk om erbij te zeggen. Omdat dat bij Elschot natuurlijk wel heel goed uitkomt. En hij zei, nou, dat het zo lang heeft geduurd... heeft vooral met het karakter van uh, Fick te maken. Hij is een drukke uitgever en hij kan het werk niet uit handen geven. Hij is een controle. Freak. Hij wil alles zelf doen. Als, hij is bijvoorbeeld uitgever van Arnold Grumberg, manager en redacteur tegelijk. Als Grumberg uit New York belt dat hij Fik nodig heeft, stapt Fik meteen in het vliegtuig. Dat hoort er nou eenmaal bij. Voor het vieren van Grumbergs verjaardag was Fik tien dagen in Argentinië, vlak voor het verschijnen van de biografie. En ja. dan is er nog de verleiding van de stad Antwerpen. Als Fik in Antwerpen was voor research, ging hij het liefst de hele dag door de stad lopen. Net als Arnold. El Schot zelf. Enzovoort, enzovoort. Is ja, de, de, de, ik bedoel, jij had net een heel mooi poëtisch verhaal, maar ik, hier klinkt ook wel een, door een man die gewoon geen nee kan zeggen. Of zie ik dat verkeerd? Nou, als uitgever moet je heel uh, zorgvuldig met nee omgaan. Want alleen met ja krijg je boeken. Ja. En. Uh, uh, dus je, kan... niet, je kunt niet makkelijk nee zeggen als Arnold Belt. Hij oh, belt nooit. Al oh, goed, fax hè, geloof ik. Uh, nee, hij mailt. Niet mailt en, uh, nee, met Arnold is een van de prettigste auteurs boven niet om mee te werken. Oh. Dat dat, is, dat gaat soepel. Ik ben niet uh, redacteur-manager en uitgever tegelijk. En op een gegeven moment heb ik uh, het, het managementgedeelte van een auteur heb ik aan niemand anders gegeven. En, toen ik uh, zijn redacteur was. Want dat moet je niet allemaal samen doen. Mm -hmm. Dus ik heb dat wel degelijk gesplitst. Maar daar zit toch ook spanning in, in het feit dat, dat je een soort zakelijk belang hebt. Namelijk, je bent een uitgever van auteurs en die wil je groot maken. Daar Natuurlijk. zit een commercieel belang ja, bij. Ik zei het net ook al, van, ja, je kunt, als je zo'n biografie wil schrijven... dat vereist een absolute toewijding die, he, waar je dagelijks aan moet werken. Dat is dan niet als je uitgever bent. Dat is een van de redenen waarom het uh, even duurde... Uh, dus ja, dat klopt. Ja, ja, maar ik vind het ook interessant, omdat dat een spanning is, die je eigenlijk in deze biografie van Elschot ook weer tegenkomt. Namelijk de spanning waar Alfons de Ridder, alias Willem Elschot zelf zo vaak mee te Natuurlijk. maken had. De spanning tussen er moet gewoon brood op de plank voor de kinderen en voor de vrouw. Ja. En ik heb een huis en ik wil een comfortabel leven leiden. En aan de andere kant wil hij ook een schrijver zijn. Nou ja, en hij is de de er Elschot wil heel graag schrijver zijn ook. Ja. Af en toe werd het hem te veel. Op het moment ja, dat. Zijn zaken hem naar de keel vlogen. Of zijn familieleven, vergeet dat niet. Mm -hmm. De geboorte van zijn eerste kleinkind dat scheep hem zo emotioneel aan dat hij een boek daarover moest ja. schrijven. Hij had ontzettend veel moeite om zijn emoties te tonen, Elschot. En ja, hij kon er dus alleen op papier zijn liefde voor dat kleinkind beleiden. Nou, en dan gaat hij chips schrijven. En dan zie je dus ook weer dat hij zich uit zijn zaken moet terugtrekken een tijd lang. En dat ze door de stad lopen, ja. al lopen, hij, zei, hij zei ook, één minuut nadenken, dat, vers, dat scheelt je drie uur werk. Dat geldt voor mij ook. Op het moment dat Eén het, één minuut nadenken, en dat is lopend. Ja, Wandelen je door bent de altijd stad. bezig. Ik ga altijd op de fiets naar mijn werk. Ik heb nooit de stress van een, uh, van een auto of file of wat dan ook. <tijd> En uh, wat ik op de fiets in het uh, park bedenk... daar kan ik een hele dag mee vooruit op mijn maar, werk. Maar gaan we er nu naartoe in dit gesprek... dat jouw leven eigenlijk redelijk verwant is aan dat van uh, Willem ja, Spots, nou, Dat, dat je je op het, een bepaalde ik, manier ik, ik identificeert? Ik krijg zelfs al te horen dat ik op hem lijk. Ja, ja, je haardracht haar is wel een klein beetje als jou ja, worden. Ja, De scheiding in het midden en nog een snor laten staan... En dan lijkt het helemaal. <laughs> maar het is waar, er zijn natuurlijk heel veel overeenkomsten. En, en ik denk dat ik die man heel goed hebt begrepen. En dat ik dus daarom ook een vrij waarheidsgetrouw boek heb kunnen schrijven. Ook omdat een aantal van zijn aandriften ook bij mij zijn. Hij is veel meer schrijver dan ik zelf ben. Ik ben meer een gangmaker. Ik ben veel meer iemand die, uh, ja, veel meer een, een jeugdtrainer, een voetbaltrainer dan een voetballer zelf. Ja. Ik had het wel graag willen zijn, maar ik heb al heel gauw ontdekt dat mijn talenten vooral, uh, uh, ja, in het coachen zitten. Uh, uh, toen ik in de redactie van Propriocurus zat, dat was. Uh, een studentenblad. Was. Ja, toen vond ik eigenlijk het maken van dat blad... Hè, het bedenken van de kop, het organiseren van de medewerkers en dergelijke... zeker zo leuk als het zelfschrijven erin. Ja, ja. Maar en, welke aandriften zijn er wel verwant met die van Willem Elschot? Uh, um, ja, welke, Waarin lijken jullie op elkaar? Nou, we zijn uh, niet lui. Absoluut niet. Ondernemende baasjes. Ondernemende types. Terwijl we toch ook een hele relaxte indruk kunnen maken. Ik bedoel, heel, met een ik glas in de hand. Ik van mijn vriend ja. Cyril van Tilburg. Die schetst mij als iemand die alleen maar met het bolk in zijn hand... daar in Antwerpen heeft gezeten. Ja, die indruk kreeg ik ook. Ja. Maar hij zag niet wat er allemaal door mijn hersen spookte op dat moment. Er werd ja. gedacht op dat moment. Ik had dan de hele dag, acht uur lang... al die Franse zakenbrieven zitten lezen. En daar aantekeningen van zitten maken. Ja, vaak vertelde ik hem ook van welke vondst ik vandaag had gedaan. En door dat vertellen daarover, hè, vormde het verhaal zich in mijn hoofd. En dat is ook iets wat, wat Elschoot doet. Voordat hij gaat schrijven, leert hij eigenlijk de eerste, eerst dat hele boek al uit zijn hoofd. Dan gaat hij ijsberen, voor zichzelf het verhaal vormen. Hij praat er misschien ook wel hier en daar over. En dan in één trek schrijft hij dan de eerste versie op. Als je nagaat hoe ik dit boek geschreven heb, ik ben pas... Uh, eigenlijk serieus begonnen in het najaar van 2009. Toen pas heb ik mijn eerste hoofdstuk geschreven. Ja. Daar heb ik drie maanden over gedaan, dat eerste hoofdstuk. En daarna heb ik in goed een jaar uh, 19 hoofdstukken erbij geschreven. Het, het boek het zat, zat dus ook al in je het hoofd? Zat, ja, ja. ja. Ik, ik kon het pas gaan schrijven toen ik, zei, toen ik uh, de vorm in mijn hoofd had zitten. Ik, ja. ik, ik had 15 hoofdstukken, die kon ik gewoon uit mijn hoofd opzeggen. Ik had ook al heel vaak lezingen over Elschot gegeven. en wist ook dat ik de toon te pakken had. Alleen bij het opschrijven zelf bleek dat ik aan 15 hoofdstukken niet genoeg had. Met name de jaren 30, waarin echt alles bij elkaar komt. Familieleven, zakenleven en persoonlijk leven. Toen bleek ik dus af en toe een hoofdstuk extra nodig te hebben... om het allemaal kwijt te kunnen. Ja, ja. maar Nog even zo'n eigenschap die je heel uitvoerig beschrijft in dit boek... is eigenlijk het, uh, Elschot zet mensen op een dwaalspoor. Hij suggereert bijvoorbeeld dat hij eigenlijk geen zin meer heeft... om zakenman te zijn, terwijl hij... Een zakenman puur zang is en ook ja. nog een vrij harde zakenman. Tot de dood erop volgt. En tot de dood erop volgt. Inderdaad, ja. tot op de laatste dag geloof ik nog uh, ja, flink op. Hij had onderhand... een ja. Hij kon niet zonder. Maar hij deed net alsof hij dat wel moest doen, nee, maar dat hij eigenlijk dan... schrijver wilde zijn. Dat kan dan goed doen uit. Doe alsof dat is bij Al Schot in ieder geval een, uh, een, een, een, een in het oog eigenschap. Ja, maar dan snap je de volgende vraag ook wel. Of dat bij mij ook is zo dat is. ook verwant met jou? Nou, ik weet het niet. Ik denk dat ik een vrij open boek ben voor mijn omgeving. Je kan altijd aan mijn gezicht zien wat, hoe ik ergens over denk hoor. Mode. Dit is het gewoon, wat je ziet is wat je ja, ja, get. Ja, ik vrees van wel. En uh, Er zit geen geheime roman in mijn uh, hoofd. Ik heb ook niet nog een stapel gedichten ergens liggen, het tegendeel. Ja. Nee, ik probeer wel de dingen waar ik... Nou, dat is misschien wel een verschil met veel andere mensen. De dingen waar ik vol van ben, die, die wil ik delen. Ik ben een typische deler. Uh, je hebt heel veel verzamelaars die houden hun verzamelingen voor zichzelf. En er mag niemand aankomen. Johan Plak was voor iemand. Hè? Die had een geheime. De ja, ja, vond het eigenlijk ook zonde dat zijn boeken door die ordinaire mensen gekocht werden. Hij had ze toch het liefst in zijn magazijn, stofvrij, opgeslagen. Oh, nou, extreem erudite man, ja. natuurlijk. Ja, of dat eruditie is. Ik vond nou ja, het moet, een beetje benauwd. maar dat was hij eigenlijk. En uh, kijk, mijn verzamelingen. Ja, ik heb een enorme verzameling, eh, 45 toerplaat. Ik vind het alleen wel leuk om naar de, de hoogtepunten. Iedereen te laten horen. Oh. Dus toen hij die kans kreeg om cd-boxen te maken, ik vind dat geweldig. Dat is natuurlijk die Bra Brabantse jongen in je die. onder die, andere, ja. Die, die dat toch, ja. toch graag deelt. Ja, nou, ik, afgelopen zaterdag heb ik. of twee nou ja, op de eerste zaterdag in de boekenweek heb ik in Nijmegen. een hele avond disco gedraaid met Franse plaatjes. Nou, dat doe ik puur voor mijn lol. Nou, en die, en die lol slaat op die zaal over. Dat ja. was een ontzettend. Ja. Nou, wie, dat doet verder nooit iemand, Franse disco. Nou, nee. dat, dat doe ik dan. Dat, is dat, dat ook wil weer. verder niemand doen, nee, je? En dan doe je het en dan blijkt er dus 400 man vanaf het begin... op die vloer te staan en, Zou, en de de poppie, te hebben. De poppies en zaten de, erbij ja, natuurlijk. Ja. ja, die zaten ja, ook. Maar ook ja, Jacques Dutron ik, ja. en ja. rare Franse rock and roll heb ik gedraaid. Dus zelfs Franse rap heb ik er nog tussendoor gegooid. En iedereen had een kostelijke avond. Nog even naar die versluide Elschot, hè, want daar wil ik toch iets meer over weten. Laten we eerst luisteren naar een gedicht. Ja, misschien zeg jij, god, ja, maar dat heb ik al zo vaak gehoord. Maar wij hebben het allemaal niet in zijn volle ornaat... Altijd maar gehoord de stem van Elschot zelf en vanzelfsprekend het gedicht het huwelijk. Toen hij bespeurde hoe de nevel van de tijd in dogen van zijn vrouw de Vonken uitkwam doven. Haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven. Toen wende hij zich af en verrat zich op van spijt. Hij vloekte en ging de keer en trok zich bij de baard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 Bewegingsloos en zwijgend bij het vuur gezeten, een god vergeten en vervaarlijk aanblikboot. Het huwelijk, dat was het in ieder geval wel, maar Vicky zat al meteen bij de eerste inzet al Dit met het hoofd. Het is Elschot niet. Dit is god <laughs> nee, niet. Nou, nee, nee, nee. Waarom niet? Ja, omdat deze man zich een beetje aanstelt. En H.D. Elschot, Elschot niet. Die stelde zich nooit aan als hij iets voorlas. Maar dit is. een godvergeten. en vervaarlijk behoort. Het lijkt wel poëzie op ja. deze manier. Hij, zou het, hij zou het en Dit, hij is, nou zou precies, het dit is nou precies een voorbeeld van. pedant voorlezen en pretentieus gedoe. waardoor de mensen eerder een hekel aan literatuur krijgen. dan als ze het mooi vinden. Ik. ik vond het heel lelijk. Ik hoop niet dat de man nog leeft die, die dit heeft voorlezen. Maar dit is. Elschot is daar juist veel gewoner. Die, die maakt. Van een, uh, een gedicht. Ja, dat leest hij op een manier voor. Ja, alsof hij een krantenbericht uh, aan het lezen is. Uh, nee, dit, uh, nee, dit kan je goedkeuren. niet de maar laten we even. De nevel van dat tijd in dogen van zijn vrouw. De vonken uit kwam Zo zou hij het gelezen hebben. Ja, een beetje scherp en, en met, een, met een wat venijn in, uh, erachter. Ja, en dat venijn dat was eigenlijk wel bijzonder. Want, want de man schreef dit gedicht toen hij zelf nog heel jong was. Ja, 28. En, of zijn verjaardag schreef hij dit. Ja, dat is ongelooflijk. Als je dat dan leest in die biografie... denk je, wat doet zo'n man aan het einde ja. van een verjaardag... om, om zo'n gedicht te schrijven? En, uh, maar vervolgens zie je in jouw biografie dat hij het leven... wat hij beschrijft in zijn jonge jaren... en wat toen nog niet over zijn huwelijk kon gaan eigenlijk... want dat hmm. was nog te pril misschien daarvoor... maar dat hij dat in ieder geval geheel en al in de praktijk brengt uiteindelijk in, de, in, in het slot van zijn leven. Want hij wordt een hele zwijgende man. Ja, het is een gedicht met grote voorspellende waarde. En, uh, waarschijnlijk heeft hij dat hele, die hele toekomst ook al voor zich gezien... toen hij het schreef... De aanleiding kan geweest zijn, de, het echtpaar dat ook wordt beschreven in de verlossing. Het kan ook zijn, uh, een Paul van Domburg met zijn vrouw Siderea. Uh, daar was hij vaak in huis tijdens zijn studententijd. Is uh, dus ja, dat, dat hij het gezien een, heeft bij een, anderen? Ja, het was een slecht huwelijk. Mm -hmm. Ook het huwelijk van zijn eigen ouders was niet best. Achteraf is zijn huwelijk nog, nog een stuk beter geweest. Ze zijn het, hij is 52 jaar zijn fine trouw gebleven, maar het einde van zijn leven praten die twee niet meer welke, met elkaar? Ze zaten in gescheiden kamers en, en kwamen zo hun avonden door. Ja, Fine was ook geen makkelijke vrouw. Die schreeuwde nogal. De hele dag door, begreep ah, ik? Ja. <laughs> en uh, hij ging altijd uh, was. middags een brief op de post doen. Nou, en bleef die heeft dan langdurig tussen, weg. tussen vijf en negen vooral. Dat was vooral in de jaren dertig hoor. Ja. In de jaren veertig veranderde dat. Toen ging hij ja. niet meer zoveel de deur uit. Maar hij was een man die zijn, die zijn weg ging, zijn gang ging. Ja. En dan zwijgend thuis kwam. Die kinderen die hebben, zijn grote kinderscharen heeft uh, uh, vader ook de hele tijd zwijgend in de stoel uh, uh, zien zitten. De stoel is overigens nog bewaard gebleven. Die wordt nog zelfs geëxposeerd uh, in België, uh, dit terzijde. Maar die, die hebben een, een man gezien die eigenlijk steeds meer in zichzelf keerde. En waarvan sommigen zeggen van ja, maar dat komt ook omdat er natuurlijk... toch een, een soort heimelijk verlangen naar grote liefde was, naar, naar een passie. Dat is een, een terrein waar jij je niet op hebt begeven. Het speculeren over het liefdesleven van Willem Elschot... Ja, ah, ik heb, heb uh, überhaupt niet uh, gepsychologiseerd in het boek. Nee, uh, het is heel fijn. Uh, wel onderhuids, hoor. Uh, in de stijl zit het wel degelijk. Bijvoorbeeld het uh, begin van uh, hoofdstuk 2, daar schrijf ik... Doen alsof was al vroeg een van, het, een van zijn eerst in het oog lopende kwaliteiten. Mm -hmm. Nou, daarmee geef ik duidelijk... Uh, een, een, een richting, ja. ja. ja. En zo barst het van dit soort zinnetjes in mijn boek. Ze zijn nog niet opgemerkt in de kritiek, maar als je het twee keer leest... dan ga je er heel veel van dit soort uh, zinnetjes tegenkomen. Maar het echte psychologiseren, dat is mijn werk niet. Waar het mij om gaat in dit boek is een drijfveren blootleggen. En ik wil niet veroordelen, nog ten gunste, nog ten ongunste. Uh, ik maak wel duidelijk hoe het zit... He, ik, ik schets die zwijgende man. Ik schets ook die verbitterde man in de jaren 50. He, die door zijn vrienden in de steek is gelaten. He, die uh, een mooi gedicht heeft geschreven in eigen ogen. Dat om de politieke uh, inhoud ervan uh, wordt afgekeurd. Hij vindt het verschrikkelijk dat zijn werk onderdeel is van een politieke discussie. Hij wil alleen maar een esthetische discussie rond zijn werk hebben. Uh, nou ja. Als zijn omgeving dat niet kan opbrengen, dan zie je hem dus verbitterd raken in, in de laatste tien jaar van zijn leven. En het is eigenlijk altijd zo dat dat schrijverschap, dat heeft hem moreel uh, vooruitgeholpen. En zijn zaken kon hij doen dankzij zijn alibi van Willem Elschot, de schrijver. En op het moment dus dat Willem Elschot, de schrijver, wegvalt de laatste tien jaar, dan wordt zijn leven er niet vrolijker op. Dan wordt zijn leven aanmoediger. Armoediger, zonder meer. En ja, er komt dan ook nog het instorten van zijn gezondheid bij. Het was een redelijk ijdel man, een mooie man. En ja, hij krijgt een huidziekte waardoor hij wat minder makkelijk over straat kan ja. gaan. Ja, maar jij schetst hem als wel één mens. Dus de, de, de mare die altijd ging, of de mythe die altijd leefde. Van je had de zakenman ons ja. de Ridder en de schrijver, uh, de schrijver Willem Elschot. en never the twain shall meet, bij wijze van spreken. Ze zaten de hele dag elkaar in de weg, die twee. Ja en ze hoorden heel erg ze bij elkaar. En horen heel erg bij elkaar. Dus als mensen naar mij vragen, oh, we hebben weinig nieuws gevonden in je boek, dan moet ik altijd ontzettend lachen, want deze, deze beschrijving is nog niet eerder uh, in in de elschotkunde gepleegd. Dus ik ben daar gewoon vier op om een mooi Belgisch woord te gebruiken. Dat, dat ik nu eens een keer een boek helemaal uit deze voorstelling van zaken heb geschreven. Wij, wij spraken met een journalist van de Morgen. Ja. Een Belgische krant en een Elschot-kenner ook. Ja. Hij heet Erik Rink Rinkhout. Rinkhout ja. En nou, die is enorm blij met die, deze biografie. Laten we dat voorop stellen. Dus die heeft hem echt tot op de letter en drie keer gelezen. Dus hij ziet de schoonheid daar zeker van in. Hij zegt ook het is voor het eerst een echte biografie van Elschot. Maar hij heeft wel kritiek op het boek. Jij ja, kent die kritiek waarschijnlijk wel. Die kritiek is dat hij het niet politiek genoeg vindt. Hij vindt dat je ja. Elschot niet uh, politiek genoeg neerzet. Elschot was een politiek schrijver, een activist, een cultuurflamingant. Terwijl hij zijn zakenbrieven in het Frans schreef... koos hij als schrijver aan het begin van de 20e eeuw... resoluut voor algemeen Nederlands. En dat was zeer opmerkelijk. Met de keuze voor die taal wilde hij een signaal afgeven. Namelijk in Belgi België moet je als Nederlandstalige... Uh, een Nederlandstalige opvoeding krijgen in je eigen taal. Ja, en hij vindt dat. Uh, dat staat er allemaal in, hoor, in mijn boek over. Ja, maar hij vindt dat wij Nederlanders eigenlijk een, een, een soort andere. Dat wij meer naar het existentiële karakter van het werk kijken en, en, en de gevoelige elschot neerzetten. Terwijl hij zegt, ja, maar elschot, dat was een onderdeel in, de, in, in het Waar hele flamigante zijn... vlam, debat, om het nou maar even in een notendop samen te Ja, laten. maar de feiten geven Renko niet gelijk. Hij is nooit lid geweest van een politieke beweging. Zelfs in studententijd niet. En dan was hij uh, lid oprichter, bijna oprichter van de Nederlandse studentenkring. Nou, dat ging niet veel verder dan uh, schundige liederen zingen en veel bier drinken. Mm -hmm. uh, uh, hij, hij heeft op één uitzondering na in de Eerste Wereldoorlog nooit... Politieke pamfletten ondertekend. En op het moment dat hij dus. Een Die politiek... ene uitzondering is overigens wel een vondst in jouw boek. En, en, ja. en ook wel redelijk schokkend. Hè? Nou, hij ik... tegen, nou, hij verzet zich tegen. hij verzet zich tegen de scheiding van België in een Frans en een Vlaams gedeelte. Mm -hmm. ja, hij was absoluut geen activist. Dat is een anti-activistisch pamflet. Dus als Rinkhout hem activist noemt, ja, dan moet ik hem echt corrigeren. Dan hoef je alleen maar dat pamflet van 1918 in handen te nemen. En daar, dat is een pamflet tegen het activisme. En dat tekent hij met zijn, uh, volle schrijf, met zijn uh, ware naam. Dus ja, hij heeft wel politieke gedichten geschreven. Maar die kwamen meer uit een humanistisch levensbesef voort dan uit een politieke. Houding. Zo schetst hij hem ook. Als een man die eigenlijk iedereen aan tafel. zelfs iemand. Uh, uh, de, aan, de, de aanstaande schoonvader van zijn dochter. die uh, hard gaat bidden uh, ja. voor een maaltijd. terwijl hij volkomen ongelovig is. Maar die man uh, moet wel We respectvol. Behandeld worden. Ja, nou ja, het wordt respect als het niet zo verkracht wordt, was de laatste tien jaar, dan zou dat zeer uh, op uh, Elschot van toepassing zijn. Ja. Dus ja, ik ben het absoluut niet eens. Er zijn uh, de laatste jaren ook uh, van andere boeken uh, verschenen die dan Elschot in een politieke hoek willen brengen. Maar. Ja, in, nog in zijn gewone literaire brieven, nog in zijn zakenbrieven, nog in zijn menselijk handelen vind je daar verder uh, feiten en argumenten voor. Uh -huh. Het is een man die, als hij al politiek is, veel meer aan een soort uh, anarcho-liberale kant staat. Uh, een man die absoluut niet in de politiek valt in te delen. En als je al ergens bij hoort, dan is het eerder in de, in de communistische beweging. Hij gelooft heel erg in het integrale communisme, schrijft hij in de jaren dertig en in de jaren 40. Een brieven aan vrienden. Maar, maar, maar ik Hij, zie, hij ik moet zie... niks van die benauwenis van Vlaamse cultuur van, van uh, Vlaamse politiek. Ik, ik zie in die kritische nou toch ook wel iets wat er misschien niet staat, maar misschien wel uh, onder zit. Wreekt zich op zo'n moment dan ook niet dat jij als Nederlander... Ja, als, je als als Nederlander een, een biografie schrijft natuurlijk. over de grootste schrijver van Vlaanderen? Maar ze hebben 50 jaar de kans gehad, de Belgen van 1960 tot 2010. Vijftig jaar lang is er geen biografie van Elschot verschenen. Maar gevoelig ligt het hoe dan ook toch. Dus, en wat let een Vlaming om nu een tweede biografie te schrijven? De belangrijkste uh, auteurs en kunstenaars... die hebben altijd meer dan één biografie. Nou ja, goed, laten we even zeggen dat er in 2004, geloof ik... een biografie is verschenen van Ook Elschot. weer van een Nederlander, Jan van maar, Hattem. Ja, nou ja, goed, oké, okay, maar die, die, die neem jij niet serieus. Dat was geen biografie, dat was een, uh, als een polemisch uh, boek... Oh. <laughs> met allerlei uithalen naar iedereen die zich ooit met de Elschot-studie had beziggehouden. Maar laten we daar niet over hebben, want dat boek is allerwege uh, niet serieus genomen. Nou, ja. uh, Wim Huizen schrijft ons een heel aardige in de Elschot-biografie. Fik van der Rijt schrijft over de verschijning van kaas... bij de kleine Vlaamse uitgever L.J. Jansens. Elschot, slash de Ridder, wil per se alle 1200 exemplaren van kaas genummerd hebben. Van Lijmen is het overigens. Oh, okay. Fik schrijft, het zegt alles over het vertrouwen dat de Ridder in uitgevers koesterde... Hij kende dat slag, slagvolk. Hij, hij was... behoorde er zelf toe. <laughs> ja. Zo doet hij zich met deze passage in zekere zin... een vermakelijke, vierdubbele rol van de uitgever voor. De ridder Jansens van der Rijd, uitgeverij Atheneum met vriendelijke groet. Hij heeft dat scherp opgemerkt. Nou, ik zei Huis, al, er he? zitten allerlei zinnetjes in mijn boek... die, uh, die buitengewoon dubbelzinnig zijn. En, die, en die, dit is de reden, dat heeft weer mail goed gezien. Ja, ja, ja. Ja. Nee, dat is natuurlijk het aardig als je zo'n boek schrijft... Dat je, hè, dat je ook jezelf op de korrel neemt als uitgever. Ja. En, en, dat en, mag ook best. Maar dat zit hem in die, in die kleine zinnetjes. Dus. Nou, hier heb je een voorbeeld. Ja. Ja, maar ik, ik ben toch wel benieuwd in hoeverre we uiteindelijk deze biografie kunnen lezen als een soort schaduwfik van de ruit. Nou, dat is... Verder de dikke on... fik of zo. Nou, dat is een heel onbelangrijk. Kijk, de mensen die dichtbij me staan... die zullen een aantal dingen herkennen. Maar het is helemaal niet zo dat dit een autobiografisch schrift is. Het is natuurlijk heel grappig. En bij de presentatie van het boek ook... heeft mijn redacteur ook een verhaal gehouden... waarin hij heeft uitgelegd dat dit volstrekt... autobiografische roman is. Maar uh, het is natuurlijk wel zo... ik voel een grote verwantschap tot die man. En niet tot... alleen tot die man, ook tot, tot de stad... En nou ja, de, de, de consequentheid, de wijze waarop hij voor zijn familie, voor zijn vrienden opkomt... zijn solidariteit met, uh, met onderklassen... dat zijn allemaal dingen die mij buitengewoon aanspreken. Dat je ook zo lang bezig kunt zijn met iemand... die je eigenlijk nooit een naar gevoel geeft. Bijna elke biograaf heeft op een gegeven moment een confrontatie met zijn onderwerp... en hij denkt van shit, wat hij nou toch uitvoert... Nu kan ik het niet meer begrijpen. Mm -hmm. Dat is uitgebleven. Hij is, is langs de randen van de wet gegaan. Langs de randen van het schermis. Maar elke keer weer kon ik toch wel sympathie voor zijn standpunten opbrengen. Sympathie wel, maar ik had wel, toen ik het gelezen had... het gevoel dat het wel een hele koele man was. Was in heel veel opzichten. En dat het huilen bijvoorbeeld over emoties. Het is maar, natuurlijk een. Dat kan je ook sentimentaliteit. Is. He? Het is een emotionele man die, die zijn emoties verborgen en koelte. Nou, dat lijkt dus absoluut niet op mij. Mijn emoties die zijn altijd volstrekt duidelijk. <laughs> en uh, dus daarom alleen al klopt uh, die hele analyse niet. Heeft dat je wel veranderd? Heeft het je tot andere inzichten nou, gebracht? Je, je, bent... je wordt ontzettend wijs van als je als je, je gedachten verplaatst in een andermans leven. Dat scheelt je ook weer dat je het wil over jezelf nadenkt. Dan wordt de wereld ook meestal niet beter. Van. Ja, dat heet gewoon afleiding of ontsnappen. <laughs> maar maar wat, wat word je dan wijzer over jezelf? Nou, het is. Kijk, bijvoorbeeld, een boek als Dwaalig, dat vond ik uh, tot, tot, uh, tot een jaar of tien geleden, hadden een vrij overschat geheel. Maar. Die weemoedigheid die daar in die tekst zit, die, die voel je op een gegeven moment aankomen. En als je dan een jaar of tegen de zestig loopt... die gaat die biografie van uh, als God schrijven, dan heb je daar veel aan. Die wijsheid, ook, ook, ook niet meteen je overal over uitspreken... Spreken, hè? Dat af en toe ook eens een keer je mond houden. Zwijgen mm. kan niet verbeterd worden. Dat is een van de zinnen die heel vaak in het werk van Elschot tegenkomt. Daar heb je wel eens wat aan. Dat kon hij ook En ook wel de goed. wereld ja. een beetje superieur met die ironische glimlach bekijken. Dat zat al een beetje. Maar dat, uh, dat wordt versterkt ja. doordat je je zo in het leven van Elschot verdient. En wat zijn dan, wat zijn dan die onderwerpen of die momenten van melancholie? Die bij een 60-jarige man horen. Ja, het oude horen, het verval. <laughs> maar verder ook. Ja, de, de je nou moet gewoon ja, het die... haar in de middenscheiding doen, Fik. Dan is alles in orde. Ja. <laughs> een heel deftig pak en het haar in de middenscheiding. Nee, maar nee, goed, melancholie gaat dan. Diep gaat, kan, gaat, zo diep gaat, gaat, oh. gaat dat allemaal niet bij me. Nee? nee? Oh, nee. jouw melancholie is een vrij oppervlakkige melancholie. Ja, nog wel. Nog wel. En uh, voor ja, zover die voor wat dieper is, die gaat hij jou niet doen. Nee, ja, precies. <laughs> jij begint dat vervelend te vinden. En dan ga je zo met je handen zo op tafel tikken. Over. Kunnen we hierover ophouden? Ja, graag. Ja, waarom eigenlijk? Ja, god, dan ga je er weer op door. Nee, kijk, het is niet voor niks dat ik een boek over iemand anders schrijf. Er zijn al heel veel uh, auteurs die er eigen zielroer op papier zetten. En, uh, en de persoonlijkste gevoelens met de hele mensheid delen. Ik heb steeds meer een hekel aan dat slagvolk gekregen. Ja. Uh, ook op het ogenblik, uh, nou ja, dat ongegeneerd, maar uh, op internet. Je die. Denk toch eens een keer na voor je iets afschrijft. Ja. En als je het doet, doe dat op een mooie manier. Nee, ik heb... Uh... Nee, het is voorgoed zo. Wie zit dan nou op mijn, mijn gevoelens en emoties te wachten? Ja. De, ja, ik, ik wilde eigenlijk nog heel graag een klein stukje liedje horen. Maar ik denk dat, dat de regisseur nu tegen mij gaat zeggen... ja, maar dat kan helemaal niet meer. Nee, dat kan ook niet. Maar de, anders had ik je namelijk laten horen... twee meisjes van Remmel van het Groenewoud. Prachtig, prachtig. Maar dat hou je dan nog te goed. Ja, maar, maar Van het Groenewoud die, die, die, die, die zingt de liedjes die ik zelf gezongen zou willen hebben. Zoals Gunberg nu de romans schrijft... die ik zelf gemaakt zou willen hebben. Maar ik ben dol blij dat die heren er al zijn. Ja. En, het en het grappige is van, van, van de dingen en de mensen die jij nu noemt... is dat ze allemaal op een, op een extreem zorgvuldige manier... met die taal omgaan. Want Zoals ja. dat twee meisjes van Rimmel van het Groenewoud ook. Het ja. is heel secuur, het zijn ook maar heel weinig woorden. Ja, ja de, de, de, twee meisjes op het strand, ze lezen modebladen, Ze kijken in het grond... Ze wachten op een vriend. Het rijmt niet eens. Maar als je het hoort, gezongen hoort worden. Dan, dan schiet poëzie in je hoor. Ja, en dan zit daar ook weer veel melancholie bij bij dat nummer. Overigens, echt compleet toevallig stuurt Lucas ons nu. Fik, kun je nu niet de biografie van Remmonter uh, van het Groene Woud herhalen? Die leeft nog. Ja? Die leeft nog. Oh, die moet eerst dood daarvoor? Hij moet eerst honderd worden, maar dan ben ik ook honderd. Uh, dus ik denk dat iemand anders het moet doen. Er is wel een heel mooi boek uit nu, met uh, allerlei diepe interviews uh, met Raymond. Dat heet In mijn hoofd. En dat is in feite al de biografie van zijn hoofd. Dus we kunnen voorlopig daarmee even vooruit. Ja, en dat is wel een voorwaarde dat iemand eerst moet overleden zijn. Wil je ja, je afstand. Over... En je moet dan de brieven gaan verzamelen. En, ja. en uh, allerlei andere uitingen. Ja. Ja, Willem Wilmink, dat zou een, uh, een mogelijkheid zijn. Wie? Willem Wilmink. ja. Daar is geen biografie van, hè? Nee, alleen een documentaire. Nee, en die zeggen. zou er uh, een verdienen. Een hele interessante man. Ga je dat ook doen? Nou, ik wil eerst eens even een jaar of twee jaar niks doen. En je durft het ook niet meer hardop te zeggen? Misschien? Nee, en dan begint het toch ook weer... dat ze we eerst uh, alle brieven van Willem Wilmink moeten gaan verzamelen. Hij heeft er ook honderden, ja. misschien wel duizenden geschreven. Ja. En ik hou er altijd van om vanuit de schriftelijke ik voorraad te werken. Ik ga mijn hand erop verwerken dat jij de biografie van Willem Wilmink gaat schrijven. Wat ga je op je tegel zetten? Ja, nou, ik denk dat het, het wordt melancholie. druist nog door, dus uh, zullen we maar opschrijven een citaat van Elschot. En ook weemoedigheid die niemand kan verklaren... en die des avonds komt wanneer men slapen gaat. Ja, dat is een prachtige zin. Fik van der Rijt was hier te gast. Hij sprak over Elschot. Dat is zijn biografie. Nog maar net uit en al in de vierde druk nu. En de waardering wordt op 9 april uitgereikt tijdens het Amsterdams kleinkunstfestival. Kunstfestival. Gefeliciteerd daarmee en dank dat je hier was. meneer Van der Rijt, dit was aflevering 2252 Ja, 2252. Morgen alles, maar dan ook alles over het romantisch misverstand met filosoof Jan Horst. Tot dan. Radio 1: stof. NTR brengt cultuur. Elke dag.